moet met het NOS-journaal. De Russische tanker met olie uit het Noordpoolgebied ligt vlak voor de Nederlandse kust. De tanker was sinds gisteren onvindbaar. De bemanning had het GPS-systeem uitgezet, zodat Greenpeace het schip niet kon volgen. De milieuorganisatie wil voorkomen dat de tanker zijn lading in de Rotterdamse haven lost. Volgens de activisten is oliewinning in het Noordpoolgebied slecht voor het milieu. Nederland zet uitgeprocedeerde Chinese asielzoekers uit met valse reisdocumenten, meldt tv-programma Zembla. De papieren worden uitgegeven door een ministerie in Guinea dat al vier jaar niet meer bestaat. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat er desondanks amper problemen zijn... met de afgegeven documenten die de vluchtelingen nodig hebben voor hun terugkeer. Tandartsen vinden dat de Nederlandse zorgautoriteit zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur. Ze stappen daarom naar de nationale ombudsman... De tandartsen zijn boos omdat de NZA niet met hen in gesprek wil over het experiment met vrije tarieven. Het Internationaal Monetair Fonds verstrekt een lening van ruim 12 miljard euro aan Oekraïne. De steunmaatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de economie daar verder instort. De regering in Kiev krijgt een directe kapitaalinjectie van ruim 2 miljard euro om een dreigend faillissement af te wenden. De lening van het IMF is voor twee jaar. De economie van Oekraïne is door de onrust in het land ingestort. De harde kern van Ajax bedreigt al jarenlang bestuursleden en medewerkers van de voetbalclub... ...meldt de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek. De krant schrijft over een cultuur van intimidatie door fans van de F-site en vak 4 -10. De meeste bedreigingen worden niet gemeld bij de politie. Diverse betrokkenen trekken de vergelijking met de maffia. Het weer, geleidelijk breekt in het noorden en zuiden de zon door. Het wordt vandaag zo'n 14 tot 17 graden. Er kan wel een enkele bui vallen. Vanaf morgen trekken de wolken en buien weg. waarna een periode aanbreekt met droog weer, zonnige periode en meer wind. Dit was het NWS Journaal. Dit is een Passet van de ANWB. Er was nauwelijks sprake van een ochtendspits. Er zijn al twee korte files bij Amsterdam in de buurt. Op de A8 vanuit Zaandam bij het Complein 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen de afrit Haarlem Zuid en Hoeverdorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Nou, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u uh, nog naar ons uh, luistert. Het eerste uur begonnen we met Zandvoort Heeft Het. Nu uh, draaiden we de echte uh, <laughs> Pointer Sisters met I'm So Excited. En waar raak jij naar zo opgewonden van? <laughs> en dit vind ik de echte, Ben. <laughs> <laughs> nou, ik, uh, ik hou het toch op Zandvoort Heeft Het. En uh, tegenover ons zit Gilles Kok, want die houdt ook van Zandvoort Heeft Het. Ja, die zegt de Zandvoortse krant heeft het. Nou, daar heeft hij ook gelijk in. Zandvoort heeft het. Zandvoort ja. heeft het. Maar uh, hij zit hier niet namens de Zandvoortse Courant. Nee. Hij zit hier als secretaris van de KNRM. Ja. En we gaan het hebben over KNRM en Open Dag. Uh, de jaarlijkse Open Dag. Ja, ja uh, de naam heet, uh, van de dag is Reddingbodag. Uh, dat is bij de KNRM al jaren, wordt het zo genoemd. Uh, Eén keer per jaar wordt er een Open Dag georganiseerd in het hele land. Bij alle 45 reddingsstations. Uh, daar zijn... Alle mensen die geïnteresseerd zijn of uh, uh, uh, iets met water hebben of niet. Maar dat het in ieder geval leuk vindt om een keer te komen kijken. Zijn allemaal van harte welkom. Uh, vanaf 10 uur is het boothuis open. Het boothuis staat naast het casino in de Torbeckerstraat. Um, en daar is de hele dag uh, van alles te doen. Uh, heel veel informatie uh, uh, over het werk van de KNRM. Wat de vrijwilligers allemaal doen. Uh, de vrijwilligers zijn ook in grote getalen aanwezig om het allemaal uit te leggen aan iedereen. Uh, er worden filmpjes gedraaid waar je uh, kan zien wat de, uh, spectaculaire acties uh, die kunnen voorvallen op het water. Um, dus het is echt een informatieve open dag voor, uh, voor iedereen die daar uh, geïnteresseerd in is. Uh. Daarnaast wordt uh, met de boot gevaren. En uh, dat varen wordt uh, uh, georganiseerd voor de donateurs. Uh, KNRM is een organisatie, een maatschappij. Ja, die uh, de, volledig uh, subsidievrij ja, uh, draait. Ja, ja, ja. Dus echt uh, op de, de giften en de donaties van, uh, van ons en mensen. Um, en dus daarom zijn ze ook heel goed voor de donateurs. Even, even een vraag dus ja. door, uh, hoeveel redders aan de wal hebben jullie, donateurs? 12, 1300, zoiets? Uh, ja, er zijn 1300 uh, vrijwilligers, Ik denk ja. dat je dat aantal bedoelt. Ja, ja. Maar uh, er zijn, ik heb het hier eventjes meegenomen, uh, 80.000 donateurs in Nederland. Oh, in Nederland. Die uh. allemaal hun eigen bijdrage leveren, uh, financieel. Ja, ja. Uh, en daar draait de KNM op. Die draait er echt op. Ik Alleen op die, kan me uh, die moeite voorstellen dat je daarvan kan exploiteren. Want ja. jullie hebben nogal wat duur materieel staan. Ja, absoluut. En het moet ook allemaal tip top in orde blijven. Dus ja? onderhoudskosten zijn uh, aanwezig. Wel, een boot zal ongelooflijk veel geld kosten, mag ik aannemen. Ja, ja absoluut. Er is onlangs in uh, IJmuiden een nieuw type boot uh, ja? gepresenteerd. Door de koningin uh, te water gelaten. Uh, of gedoopt. Ja. Daar, daar, daar gaat tonnen in om. En, uh, uh, maar dat... Ja, dat dat is belangrijk. Dat zijn nou, goede, moderne boten. Maar is er ook een vorm van subsidie vanuit nee, de overheid? Nee, nee, nee helemaal niet. 0,0. Echt helemaal door ja. vrijwillig, of ja. door, uh, donateurs, door donateurs Door uh, wordt, wordt het gedragen. gedragen. Ja. Ja, wow. zijn, uh, er zijn waarschijnlijk ook grote donateurs bij, hè? Oh, Ja, tuurlijk. Kijk, die boot heeft ook een naam meegekregen uh, ja. van een verzekeringmaatschappij. Die uh, onlangs uh, gedoopte boot. Ja, ja. Uh, en die verzekeringmaatschappij heeft uh, een substantieel deel van de ontwikkeling van die boot uh, betaald. Nou ja, de Annie Paulus is ook uit een uh, erfenis uh, ja. gefinancierd. Ja, klopt. Ja, het is... Dus, uh, Behalve donateurs uh, zijn inderdaad ook mensen die een, een, een, een erfenis nalaten. Of een deel uh, aan de KNRM. En mensen die uh, zeer vermogen zijn en een groot deel achterlaten. Daar kan dan een, een boot van worden aangeschaft. Ja. En dat, zoals bij ons in Zandvoort gebeurd is. Ja. In uh, halverwege de jaren 90 Door mevrouw Annie Poelissen. Ja. En uh, die heeft uh, de naam van de boot ook. Uh, daardoor heeft de boot die naam gekregen van die mevrouw. Ja. Overigens is die boot al aan vervanging toe of nog niet? Nee. Je zegt nee. al midden jaren Nee, Hij is in 1995 uh, in dus Zandvoort. Uh, 20 jaar kleine 20 Gaan jaar oud. Uh, klopt en zou, ja, tussen nu en een jaar of acht negen zal die uh, waarschijnlijk vervangen moeten worden ja. Ja. over uh, over vervangen gesproken uh, het boothuis, daar werd ook al uh, over gesproken. Klopt. Is daar iets uh, ja. uh, over te melden? Nou ja, ik, uh, ik ben als secretaris anderhalf jaar geleden gekomen. Mm -hmm. En uh, daar stond eigenlijk al op de agenda een nieuw boothuis. Uh, dus ik, uh, dat was voor mij echt best wel een leuk project om daar uh, mee te beginnen. Zeg maar, om daar in te duiken. En, uh, het, er zat ook een wat vaart in, het, nee. in de ontwikkelingen daarvan. Want ik begreep dat mijn voorganger daar ook al wat onderzoek naar had gedaan. En het, het leek allemaal stroef te verlopen. Uh, dat is wat in de snelvaartterrein uh, uh, ontwikkelingen gekomen. En uh, wij dachten. Al zover te zijn dat we misschien wel samen met de rechtsbrigade op het strand uh, aan een nieuw boothuis konden gaan denken. Uh, dus de, in die gedachte gaan die trein moet gegaan. je een beetje kijken. Uh, maar, nou ja, die ontwikkelingen zijn ook weer wat ges gestremd. Oh. En, want uh, op het strand een, een boothuis neerzetten, dat zit zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. Daar heb je nog met wat andere instanties Want dat, die boot maken, die ja. wordt uh, voortgeduwd door een tractor en uh, een c track noemen we dat. Ja. En dat hele, die hele massa, die weegt zo zwaar dat je dat niet zomaar op een berg zand kan neerzetten. Dus er moet echt een fundering komen en dat mag dan weer niet op het strand. Nee. Dus dat is eigenlijk wel een heel uh, ingewikkeld uh, verhaal. Ja, dus, en door dus of dat door... allemaal gaat lukken, dat, uh, dat is misschien dus het ik dat te zeggen. Het project loopt nog, het project loopt nog. Ja, door de eh, maar dat een rond... nieuw boothuis zou moeten komen, dat is eigenlijk wel ja. noodzaak. Want ja. dit, dit gebouw is in 1953 neergezet. En nou ja, als je er rondloopt, dan zie je gauw genoeg dat het inderdaad eh, al zo oud is. Ja. Ja, en, en, er werd al gesproken over, als er één vrouw komt, dan is het mis. Ja. Want er is natuurlijk maar één, één toiletgroep. Ja. We hebben inmiddels één vrouw. Oh. ze het niet Ze In het dagelijks leven werkt ze bij het leger. Dus misschien zegt het wel iets over haar uh, instelling. Dat ze, ze heeft er helemaal geen moeite mee. Nee. Maar dat is wel inderdaad een belangrijke nee. ding. Want uh, ja, er is, is alleen een man wc. Of eigenlijk één wc. Dus dat, daar ga je al. zeg maar, En ook uh, qua omkleden en douches. Dat en is allemaal niet meer van deze tijd. Plus uh, we willen graag als even kan nog wat vrouwen uh, erbij aantrekken. Um, dus, maar daar moet je daar ook op, goed op uh, ingesteld. Zijn. Dus, is, je zegt vrouwen aantrekken, maar dan praat ik even over algemeen vrijwilligers. Hoe, ja. hoe is de, de KRM bemand, is antwoord? Nou ja, onze, onze station heeft ongeveer 15 vrijwilligers. En uh, daar zit ongeveer de helft van nog actief op de boot, en de andere helft is uh, nodig voor daaromheen. Ja. Uh, voor de, de, de truc die we hebben, voor, uh, nou, We hebben een hele balp en ja, eromheen. Ja, je, je hebt natuurlijk die truc met de communicatie en dergelijke. Dus je ook ja, ja kijk, worden. als er een alarmering is, dan heb je zomaar uh, 12, 15 mensen ja. die daarbij actief ja. aanwezig zijn. Zijn, ja. uh, terwijl er eigenlijk maar één boot water op gaat, zou je denken. Ja. Met een paar mannen aan boord. Misschien vier, maar vijf man aan boord. Maar daaromheen heb je gewoon echt nog een hele ploeg een nodig. En klaar. Ja, de weg moet afgezet. De... En, uh, ja. Ja. Ja, nou ja, dat is waar. Ze dus maar... komt heel even kijken. En ja, ja. Die, wat dat betreft, we een, een hele actieve ploeg. Die, uh, uh, want onze bezettingsgraad moet natuurlijk altijd uh, in het groen staan. Ja. En dat, dat lukt gelukkig ook. Maar het, het is wel... Krapjes aan, zeg maar. Af en toe hebben we er net aan genoeg. Dus het, uh, om daar wat lucht in te ja. hebben, uh, zijn we zeker op zoek naar uh, nieuwe vrijwilligers. En dan met name mensen die ook op de boot uh, opstappen willen worden, dus heet dat. Uh, maar goed, daar, daar zitten ook wel weer wat voorwaarden aan vast. Uh, want dan willen we willen wel heel graag dat mensen ook eigenlijk uh, dag in dag uit beschikbaar zijn. Dat uh, hoeft niet altijd 100%, maar wel dat je in Zandvoort woont en werkt. Dat heeft de voorkeur. Zodat je ook overdag aanwezig bent. Dan moet je ook weer een baas hebben uh, die je daar uh, de ruimte geeft bij ja. een alarmering ja. om je werk te laten vallen. Ja. Het is wel een speciale vrijwilligerswerk. Het is niet zomaar een clubje waar je bij komt. Als mensen dit nu horen en uh, denken, nou dat lijkt me wel wat. Die zijn ook volgende week welkom om bij jullie te praten van... Ja, nou, misschien wil ik uh, toch ja, wat doen. Voor ons is het natuurlijk een hele, hele promotiedag. Het is ja. een reddingbooddag. De, de boot gaat varen met de donateurs. Dat is uh, uh, eigenlijk de hoofdmoot voor ons op die dag. Maar uh, even zo belangrijk is natuurlijk de, de werving van vrijwilligers... en uh, ja, het, het laten zien wat we doen. Dus ook, uh, we zoeken ook altijd donateurs. En als mensen nu uh, geen redder aan de wal zijn... maar toch een stukje willen meevaren... kunnen ze dan ter plekke uh, redder... aan de wal worden? Uiteraard, ja. Als je ter plekke besluit, uh, ik vind het een mooie club en ik wil daar graag aan bijdragen en ik word donateur, dan word je eigenlijk direct beloond door een uh, mooi ritje op de boot. Mooie... Uh, ja, dat ja, zijn mooie tochten. Over wat voor bijdrage praat je dan ongeveer? Ja, dat is voor iedereen natuurlijk wat hij kan missen. Nee, okay. uh, de dus de, de vrijwillig... formulieren zijn ingevuld op basis van 25 euro minimaal. Per jaar. Uh, en het is per jaar. Ja? Dus uh, ja, het is ook voor, denk ik voor kleine oh, Ja, weers, Dan uh, weten we waar we praten ja, uh, uh, ongeveer. Ja. Ja. Ja, dus als ik mijn hengel meeneem en meteen lid word, dan uh, zit ik goed. Als jij op volle snelheid mag wel weten van me, dan, <laughs> dan ben je een held. Ben <laughs> ik de het wel leuk vind dat jij <laughs> ja. het idee hebt dat je kan gaan vissen onderweg. <laughs> Nou, ja. um, uh, open dag volgende week. Tien uur gaat de loze open. Ja, volgende op de week staat het. Voor mij werd niet eens genoemd tot nu toe. Volgende week staat 3 mei, of wel? Ja. Nou, ja. Bij deze, in ieder geval. Volgende week staat er 3 mei. Tussen tien en vier uh, is het boothuis open voor iedereen die uh, daar graag uh, wat meer over wil weten. Over de KNRM. En uh, donateurs mogen meevaren, zowel bestaande als nieuwe donateurs. Ja. Oké. Okay. Uh, het ligt natuurlijk voor de hand dat, uh, dat jullie alert zijn uh, als er een weerbericht is voor slecht weer. Maar. Dat is niet het enige moment dat jullie alert zijn, neem ik aan. Zeker als het drukker op zee is met... Uh toeristen ja. in de nou, Je merkt inderdaad qua, qua je je toch ook uh, dat het in de zomer alertend. druk is op het water. Met bootjes, met, ja. met uh, kitesurfers. Maar tegenwoordig heb je, of tegenwoordig, je hebt heel veel kitesurfers. Ja. En die zijn echt het hele jaar rond. Want hoe ja. je wint, hoe leuker. Ja. Maar dan wil het ook wel eens misgaan. En, ja. uh, dus we worden uh, ja, vaak voor kitesurfers uh, gealarmeerd. Ja. En uh, nou, daarnaast uh, zijn er ook andere momenten dat we gealarmeerd worden. Maar je bent eigenlijk het hele jaar door. Ben je uh, beschikbaar? Je loopt met de piepen rond. En, uh, ja. Ja. Ja. Het, uh, ja, en dan, dan niet alleen dat... maar ik uh, heb ook zo'n idee dat jullie deel uitmaken van een grote netwerk bij calamiteiten op zee neem even een scheepsaanvaring of, of, of wat ja. er ook gebeurt. Of het aanvaren van een, een windmolen. Ja, die windmolen zal er wel last van hebben. Dat is uh, natuurlijk uh, ook vrijwillig, want we verwachten <laughs> heel veel meer actie. Maar uh, wel een heel eind uit de kust. Ja, het is wel een stukje verder uh, varen, ja. Ja. Nee, maar ja. ik, ik maak het daar, Maar uh, maak jullie ook deel uit van de grote De KNM heeft daar een hele mooie filosofie over. En uh, in alle eerlijkheid, we hebben een station in Zandvoort. Naast ons uh, zitten Noordwijk, uh, Wijk en Zee, Muiden. Er zijn vrij veel seizoenslang dit stuk, deze stuk van de kust. Hmm. Um, het aantal acties die wij hebben, uh, gemiddeld tussen 15 en 20 per jaar. Dus dat of je het veel of weinig vindt, weet ik niet. Maar... Ik vind het niet zo heel veel. Um, maar het gaat er wel om dat de KNRM heeft een commitment met de kustwacht uh, en met de staat. Dat als er een keer een passagiersschip bij Amuiden kapseist. Ja. Dat daar nou ja, in zoveel tijd zoveel dingen. mensen gered kunnen worden. En daar zijn wij ook belangrijk in. Dus de, stel dat er iets gebeurt. Ik bedoel wat vreselijk is gebeurd bij Korea voor de kust. Ja. Uh, als zoiets zou ontstaan hier. Dan, dan is de KNRM paraat met alle stations die hier uh, aanwezig zijn. Dus die kans ja. is natuurlijk klein. Maar dat is wel een belangrijke reden waarom we uh, hier ook tot in de eeuwigheid denk ik wel uh, blijven Bestaan. Ja, in een ja. nieuw boothuis. En wat ons betreft, heel snel in een nieuw boothuis. Ja, ja. ja de, de huidige locatie is waarschijnlijk geen optie om daar nieuwbouw te plegen. Nou ja, dat is, uh, er wordt naar verschillende locaties gekeken. Ik had het net over de strandlocatie. Uh, dat, dat heeft, wat ons betreft, uh, zeker een voorkeur, omdat natuurlijk ja. Ja, dichterbij kan je het niet hebben. Nee. Uh, maar ja, de, of dat doorgang heeft, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Dus nee. we moeten ook andere opties bekijken. En ook op de bestaande locatie kijken we ook naar de opties die er zijn. Ja. Dus het ligt nog wel open. Ja, maar, het veranderen van de plannen voor de middenboulevard... ...zal uh, ook nou, voor de. wachten de we daar al een jaar of 30 dertig op. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, zo simpel is het. Ja. Ja. Wij nou, willen ja. heel graag uh, uh, op het Baddaasplein bijvoorbeeld... ...een uh, boothuis in het concept laten ontwikkelen. Maar ja, eer dat die plannen werkelijkheid worden... Ja. Er is nu dan eindelijk een, een soort van uh, raamwerk, geloof ik... Uh, ja. Vorig jaar bekend geworden. Maar ja, de KNM kan daar ook niet op wachten. Of, of, nee. hè, dat is de koffie te nee, kijken. Dan, hoor, uh, uh, nog dan, dan loop je 30, 40 jaar achter. Wat je nu eigenlijk al 20 jaar achter loopt. Ja. Het, het en we lopen oud. nu al zo lang achter. Ja. Dat nu echt gewoon iets moet gaan gebeuren. Het, dus, het, het uh, moet gewoon gebeuren. Ja. Oké, okay, nou volgende week. Iedereen is welkom bij jullie. En, uh, iedereen kan redder aan de wal worden. Als je dat nog nodig is. En de vrijwilligers kunnen zich aanmelden in het botenhuis. Tussen 10 en 4. Ja. Ik Dus iedereen van harte welkom. Ja. Gilles, bedankt. Okay. Gilles, ja. En wij gaan even zitten kijken naar de reddingboot uh, in de haven. Autos Redding, sitting on the dock of the bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And I watch him roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, just yes. sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home Like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay. Watching the tide. in the ta Sitting on the dock of the bay. En nu iets heel anders. Als ja. We praten over de Studio 11 met Nicole. Nicole van Troost en Marina zitten daarnaast. Um, studio 11, werkplek voor verstandelijke en meervoudige beperkingen. Klinkt dat zwaar? Of, uh... Voor ons niet, maar wellicht voor... Uh... Voor een buitenstaander, dat weet ik niet. Uh, Studio 11 is inderdaad een werkplek voor mensen met een beperking, met een verstandelijke beperking. En, uh, maar het kan ook zijn dat mensen nog meer beperkingen erbij hebben. Een aantal van de huidige deelnemers heeft dat bijvoorbeeld. Die zijn. Uh, dus is één iemand die ook in een rolstoel zit. Er zijn twee mensen die daarnaast ook doof zijn. Marina zit ook in een Marina rolstoel. Marina zit ook in een rolstoel. Ja. Niet altijd, hè Marina? Nee, maar nu wel. Ja. En, uh, daar bieden wij uh, werk en activiteiten, dagbesteding, ja. En uh, waar doe je dat? Op het Gasthuisplein in Zandvoort. Op het Gasthuisplein, ja. uh, welke locatie is dat? Het is ik, ik weet het de smederij maar... en het nummer weet ik eigenlijk niet eens uit mijn nee, nummer. Voor de Zandvoort de smederij van Loof? Ja. En die had ook een karrenmakerij daar vroeger. Ja, ik, ja, ja. Ja, ik probeer ik even, even een, een, een ja. locatie. Uh, naast de bioscoop. Naast ja, de internet. bioscoop, ja, ja, okay. ja, ja. Kijk, dat zijn locaties. Die ja. Daar heb ik wel aan. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, uh, die werkplek, wat, ja. Wat, uh, uh, Marina, wat, wat, wat doe je? Wat maak je? Ik maak borduren. En nog dat? Ik maak papiermanger. Uh, schilderen. Uh, ja. Nou, dat is nogal. Dat is niet uh, een klein dingetje. Nee. Dus je bent echt druk. Ja, ik ben druk. En je hebt een pianoconcert. Ik, ik? Okay. Ja, ik speel piano zelf, ja. Daar staat op piano, ja. En de piano staat in, uh, in de locatie? Ja, in studio. elf staat piano. Ja. Okay. Dus de mensen kunnen naar jou komen luisteren? Ja, dat ja. kan. Oh, en, dat is goed. en wat speel je dan? Uh, klassiek of, of modern popmuziek? Ik pop speel me, meestal klassiek. Klassiek? Yeah. Chopin het liefst. Ja, in wat spel ja. De dingen die je maakt, hè, je borduurt bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, geef je dat weg of verkoop, ja, verkoop je dat? Ja. Jullie, jullie hebben ook een soort winkel. Winkel, ja. ja. Mensen kunnen binnenlopen om dingen te kopen. Ja. Ze kunnen ook opdrachten uh, geven. Dat je je kan dus uit. iets laten maken ja. naar je eigen wens. Ja, wat je leuk vindt. En op het moment worden er nog veel creatieve activiteiten gedaan. Wat we willen, of wat we doen eigenlijk, is uh, vooral aansluiten bij wat de deelnemers goed kunnen, waar echt waar hun talenten liggen en wat ze leuk vinden. Uh... Een, een onwaardige activiteit en werk bieden. Mm -hmm. Dus dat houdt niet op bij creatieve activiteiten. Uh, er zijn ook mensen die de lunch verzorgen. Maar we willen ook heel graag uh, naar buiten toe. Dus deel uitmaken van de lokale samenleving. We hebben een heel pril contact met het Zandvoorts Museum. Om te kijken of we over en weer iets Dat de zeiden ze vanochtend tegen. al. Ja. We hebben ze hier gehad. Ja, ja. toevallig. Ja. Ja, en zij zien wel wat in samenwerking ja. bij uh, bepaalde opdrachten. Ja. ja, want we denken namelijk dat... Uh, uh, u zei net van is dat zwaar en, en vaak is de beeldvorming ook van oh dat is zwaar of uh, soms denken nou, mensen daar ging het mij ook om, want als ik het zo voorlees dan vindt uh, ja. dat misschien zwaar terwijl ja. het helemaal niet zwaar is nee het is helemaal niet zwaar, het is leuk en uh, de sfeer is heel goed en we denken ook, uh, we vinden dat we iets te bieden hebben Dus hm. dat we niet uh, zielig zijn of uh, een liefdadigheidsproject nee. maar eigenlijk eerder andersom, dat wij de samenleving iets te bieden hebben Marina kan bijvoorbeeld heel goed uh, licht administratief werk, dus we zijn ook ook op zoek naar contacten met uh, mensen die misschien daar wat achterstallig werk in hebben. En, uh, misschien is ons tempo wat lager, maar we kunnen veel. Met de computer, Marina? Administratie? Uh, ja, maar dat doe ik niet nog. Nu nog nee, niet? Okay. Nee. Maar dat ben je wel van plan ja. om daar wat ja. mee te gaan doen? Oké. Okay. Je spreekt vijf talen. Oh, kijk, goedemorgen. Kijk, kijk. Ja. Kijk, goedemorgen. Ja. <laughs> Marina's vertalingsbureau. Ja. <laughs> ja dat is wel nee, Maar om om de beeldvorming. Stel je voor. Ik, ik heb altijd al in mijn leven een. Uh, een schilderijtje willen hebben van een oude visserschuit... een bomschuit op het strand. Ik geef jullie een foto daarvan als voorbeeld. Ja. Goh, kan iemand daar een leuk schilderijtje ja. van maken voor mij? Zou dat zo'n soort opdracht ja. kunnen zijn? Ja, dat kan. Dini Driehuizen, dat is de activiteitenbegeleidster... die er nu echt daadwerkelijk op de vloer werkt. Die is, behalve dat ze SPH heeft gedaan... dat is een opleiding voor activiteitenbegeleider... is zij ook grafisch vormgever en kunstenares. Dus zij kan de deelnemers zo nodig ook helpen met een opzet maken. En, uh, en de mensen die hier werken, Jill Koning die hier wel is en foto's is maakt. een fotograaf. Ja, ja. Is een echte kunstenares ja. en die kan prachtig werk maken. Ja. Uh, ja, dus dat behoort zeker tot de mogelijkheden. In ja. die orde moet ik denken. Ja, zeker. ja, okay. Klopt. Uh, ja. En het Museum, nou, Het is allemaal nog Heb heel je... pril. Ja. Ik, uh, gisteren is er even contact geweest. Uh, volgens mij gaat het over een soort kruisbestuiving. Uh, als ik het goed heb op de monumentendag maar dat weet ik niet helemaal zeker uh, waarbij bijvoorbeeld het Zandvoortsmuseum een workshop zou kunnen aanbieden op de locatie van Studio 11 en andersom de producten van de mensen bij ons uh, tentoongesteld kunnen worden okay. bij het Zandvoortsmuseum uh. Dat zijn de dingen die gemaakt worden. Ja. Maar ik heb je net horen zeggen dat uh, je zoekt contacten in de samenleving. Want ja. mensen kunnen administratief werk doen. Ja. En uh, je wil dus eigenlijk de mensen met deze beperkingen onderbrengen in, in, in de gewone samenleving. Ja, heel graag. Ja. En dat gaat dus. Jij neemt contact op met, uh, met een bedrijf. En je hebt je talenten in huis. En ja. Bied je die aan? Ja, dat is wel de intentie. We zijn nog maar kort bezig mm -hmm. natuurlijk. En uh, we hebben heel veel ideeën, maar omdat we zo vraaggestuurd werken um, hangt het natuurlijk ook af van wat de mensen willen. Wij kunnen wel van alles gaan bedenken, maar uh, het werkt eigenlijk omgekeerd. Dus de mensen die binnenkomen gaan we bij kijken van goh, waar liggen echt hun ja. kwaliteiten en uh, wat kunnen ze goed. En soms, sommige mensen kunnen iets goed, maar alleen een uur op een dag. En hebben daarna weer even een paar uur andere activiteiten nodig. Maar goed, dat behoort ook tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de vraag van de mensen die bij ons binnenkomen... gaan wij op zoek naar ja, passende activiteiten. En ik heb zelf echt... Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld bij het gemeentehuis twee grote bloembakken staan. Daar loop ik iedere keer langs. En ik kan me zo voorstellen dat wij die twee bakken bij het gemeentehuis bijvoorbeeld gaan onderhouden. Uh, of uh, de markt. Iedere donderdag is een biologische markt, maar nu natuurlijk ook de gewone markt. Maar goed, die is wat groot. Ik dacht, de biologische markt, wij kunnen bijvoorbeeld een lunch voor de marktmedewerkers verzorgen. Uh, dus in die sfeer uh, ja, zijn we bezig met kijken naar hoe we aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij. En andersom kunnen mensen ook altijd binnenlopen. Dus het is een vat vol ideeën. Ja. En uh, het bruist. Nog heel veel. Ja, ja. Ja, ja, ja, klopt. Nou ja, dat, dat, dat is ook uh, het begin van iets wat Klopt, bruist. Ja. Uh, die contacten die ga je zelf leggen. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, het kan andersom. Tuurlijk. Hoe kunnen mensen jou Zeker. bereiken? Op werkdagen is Studio 11 van 9 tot 4, staat de deur open. Dus iedereen kan gewoon binnenlopen als hij wil. Dan is Dini Driehuizen aanwezig. En we hebben een uh, website, Studio Zandvoort.nl. Uh, daarop staat ook e-mailadres, telefoonnummers. Dus ze kunnen ook bellen. En dan krijgen mensen of mij aan de telefoon of Shaheen, die de eigenaar is. En eveneens mijn man. Ja. Marina, ben jij elke dag in, uh, in studio 11? Ja, behalve woensdag. Behalve woensdag? En vrijdag, want dat komt de week naar mijn moeder. Dan ben je, ben je weg? Ja, dan ben ik weg. Ja. Oké. Okay. Ja, heb je het je naar je zin? Ja, ik heb het naar mijn zin. En zou je ook uh, buiten de deur willen werken? Dus ja. buiten Studio 11 in een bedrijf bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Hoe zwaar is dat? Hoe zwaar ja. is dat? Ja. Ja, ja, dat kan ik, niet, uh, kan ik niet beloven aan je. Of het nee. zwaar is. Hoe zwaar is dat? Ja. Nou ja, Studio 11 is natuurlijk ingericht op jullie behoeften ja. En een bedrijf niet altijd. Nee. Dus dat zal wel lastiger worden. Ja. Ja. Uh, ik, ik had nog een vraagje. Wel, in in Nieuw-Noord zit een dergelijke winkel die verbonden is aan Nieuw Unicum. Ja. Waar zijn jullie aan verbonden? Wij zijn een zelfstandige onderneming. Uh, dus in die zin nergens aan verbonden. Shaheen en ik zijn ook eigenaren van het Thomashuis. Uh, dus er zit wel een link. Okay. Uh, Marina woont ook in het Thomashuis bij ons. Maar, zeg maar organisatorisch, formeel gezien... is het een zelfstandige onderneming. En U hoeft, om in Studio 11 werkzaam te zijn... hoef je niet in Thomashuis te zijn. Nee, zeker wonen. niet. Nee, nee. We ontvangen ook graag mensen die niet in Thomas Huis wonen. Uh, om het gewoon zo gemeleerd mogelijk gezelschap te laten zijn. Ja, want en natuurlijk het aantal mensen is beperkt in Thomas Huis. Uh... Ook dat, ja. En niet voor iedereen is Studio 11 voor een geschikte werkplek. Hmm. Niet voor iedereen die in Thomas Huis woont. Even voor de luisteraars. Thomas Huis zit in... De Zuiderstraat. Okay. Nummer drie. Vroeger hotel drie, Triton. Triton, oké. Ja... Okay, ja... Goed. ja um... Het is een bedrijf, zeg je? Ja. Je genereert je inkomsten uit de verkoop van uh, leuke dingen? Of... Nou, voornamelijk uit uh, wat we binnenkrijgen van de deelnemers. Wat mensen betalen voor de ondersteuning. Ja, dat gaat uh, via PGB. En dat is in het Thomashuis ook zo. En daarop kunnen we draaien. We zijn klein nu nog en we zullen ook niet heel groot worden. Dat is volgens mij ook niet de behoefte om groot nee, te worden. Nee, nee. Dus uh, er is altijd, als er één op vijf werken we zeg maar. Dus als er vijf deelnemers zijn, is er in ieder geval één begeleider. Nee. En uh, zodra het meer deelnemers worden, komen er begeleiders bij. We werken ook met stagiaires, vrijwilligers. Even de andere kant op. Uh, ik hoor je uh, PGB zeggen, daar is ja. nogal wat over te doen. ja. Uh, gaat dat impact hebben op jullie ondernemingen? Bijvoorbeeld over uh, Ex-Friton? Oh huis? nee, nee. Omdat uh, bij ons uh, in Thomashuis hebben de mensen allemaal een indicatie... voor 24 uur zorg. Zo noemen ze dat dan. En voor hen is, allemaal, het, is het PGB gegarandeerd... Zeg maar, okay. dat dat blijft bestaan. Natuurlijk wordt er wel bezuinigd... maar daar heeft iedereen mee te maken. Maar uh, niet dusdanige impact dat het in gevaar komt. Zeg maar. Dus Thomashuis gaat in ieder geval vrolijk ja, het door? Het gaat hartstikke vrolijk door, ja. ja. <laughs> en Marina... Die je woont daar ook vrolijk? Ja. Heb je het je zin daar? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar uh, je activiteiten, doe je dat ook in het Thomas Huis een beetje, uh, doe je daar wat? Of ben je daar alleen bewoonster? Ik woon alleen. Ja, je wordt daar keurig verzorgd. Ja. Ja, dan is het goed. Nou, en op woensdag doe je, doe je zelf de was en ja. je eigen dingen. Daarom werk je ja, ja. niet bij Studio 11, hè, woensdag? Ja. Oké. Okay. Dan ben je met persoonlijke dingen bezig. Ja. Ja, ja moet ook gebeuren. Ja. Nou, en wat betreft dagbesteding zijn de ontwikkelingen, zeg maar, politiek zover dat dat waarschijnlijk naar de gemeente gaat. Ja. Uh, dus wat dat betreft dachten we ook, nou, het is mooi als Zandvoort ook een, een eigen plek heeft waarmee ze met een verstandelijke maar, beperking terecht kunnen. Ik, ik denk dat uh, dat ook bij, uh, bij de verzorging van mensen hoort. Ja. ja. Als mensen uh, naar de dokter kunnen en ja. moeten ze ook bij jullie uh, ja. wat kunnen doen. Klopt. Zandvoort bestaat natuurlijk niet alleen maar uit uh, mensen nee. die alles kunnen. Klopt. Nee. Dus dat ik denk dat het wel uh, ja. erbij hoort. Maar dat gaat natuurlijk wel wat een, een en ander veranderen in, uh, in de zorgsector. Ja. Dus, uh, ja. Nou, een deel van de aanleiding om Studio 11 te beginnen was bijvoorbeeld uh, waren de bezuinigingen op het taxivervoer... Een aantal van de bewoners van Thomas Huis kregen de taxi niet meer vergoed naar Haarlem. Ja, die zaten dus ineens zonder werk. Oh, ja. uh, dus dat nou, dat is, is onlangs gebeurd. Hè? Ja, dat is heel uh, vorig jaar klein zo. jaar geleden. Ja. ja, klopt. Haarlem Centrum wordt eigenlijk al niet meer vergoed omdat nee. dat dan te ver is. Dus uh, dat was ook een van de redenen waarvan we dachten van nou, dan beginnen we zelf iets. Uh, jullie zijn er begonnen? Ja. Uh, hoeveel deelnemers hebben jullie? We hebben er ongeveer. nu vijf. Maar niet iedereen komt alle dagen. Marina is er relatief veel. De ene week drie dagen, de andere week vier dagen. Maar er zijn ook mensen die één dag komen. Er zijn ook mensen die vier ochtenden komen. Ook dat is vraaggestuurd naar de behoefte van het individu. Als mensen dit horen of komen in aanraking, kunnen er mensen bij? Ja, er is zeker nog plek. Ja, heel graag. Want... En vooral ook inderdaad mensen van buiten het Thomas huis. Het is ook leuk voor de... Het Marina woont nu met de mensen met wie hmm. ze ook werkt. En waar we eigenlijk naartoe willen is dat dat een gemengd uh, gezelschap wordt. Ja, Heb Kinderen zou ook u... kunnen. Heb je contacten met Unicum? Nee, met Nieuw Unicum niet. En dat komt, ja, dat is misschien een gek onderscheid... maar de mensen bij Nieuw Unicum hebben niet aangeboren hersenletsel. En dit is voor mensen met een verstandelijke beperking... en dat is toch net iets anders. Betekent niet dat er ook daar een soort kruis plaats zou kunnen vinden. Maar onze kwaliteiten liggen eigenlijk echt... Uh, bij het ondersteunen van mensen... met een verstandelijke beperking. Ja, jullie hebben echt een, een, een andere sector. Ja. Een ander soort mensen. ja. ja. En dat is natuurlijk ook een specialisme. Ja, klopt. In begeleiding. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. ja, en wij zijn niet gespecialiseerd in mensen met niet aangeboren hersenlessen. Ja, Hoewel er natuurlijk heus wel wat overlap is. Natuurlijk, in, uh, altijd. Ja. Goed. Maar ja. je dekt gewoon de behoeften. Ja. En New unieke dekt een oh, andere behoefte. Klopt, ja. Dat klopt. Hoeft elkaar niet te bijten. Ja. Nee hoor, helemaal niet. Nee, nee dat zou helemaal... Uh... <laughs> nee, zeker niet. Uh, ja, we zijn een beetje uh, aan het afronden voor de tijd. Uh, Marina heeft het naar de zin bij uh, Studio 11. Ja. Als je wat wil laten borduren of schilderen, dan moet je bij Marina zijn, hoor ik. Ja. Ja. En als je of een, of een klassiek, klassiek concert, kan je ook nog blijven. Uh, ja. Veelzijdig. Ja. Ja. Goed, uh, ontzettend bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Uh, mocht er binnenkort nog wat zijn of uh, wat te melden, kom dan rustig een keer terug. Doe me. En uh, neem Marina weer mee. Doe me. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Dankjewel. bedankt. Als je wij gaan nog even naar een stukje muziek. Marvin Hamlish, The Entertainer. Entertainer. En wij hebben aan tafel uh, Zandvoort's grootste <laughs> entertainer. <laughs> ja, ja. Hij maakt deel uit van het groot entertainment team... wat de Classic Concert uh, verzoekt. Ja, ja, zeg je ja. het zo goed, Johan? Ja, ja, ja. Johan Beerpoot ja, is een uit het trio uh, De Kaasboer en. Uh, en, en de. Coos, ja, <tie> Dat trio verzorgt de maandelijkse concerten, Classic Concert. En morgen is het weer zover? Ja, ja, ja, ja. ja. Dit keer is uh, opera en operette melodieën En ook een enkel musical lied zit ertussen. Want er zijn natuurlijk ook. Uh, mooie stukjes bij tegenwoordig. Je had die. Uh, die uh, al die. Uh, de voorstellingen die we hebben. Als je cats hebt, dan heb je geen verkeerde muziek. Nee toch? Nee, nee, nee. De oh, Phantom of the Opera er zit ja. ook mooi een mooie stuk in. Maar nee, we houden ons morgen voornamelijk bij opera. Zijdelings nog operette en ook musical. En dat zijn vier mensen die zingen onder de naam Bella Cantara. En die zijn al twee keer geweest niet in dezelfde samenstelling, want er is één overleden helaas, een paar jaar geleden. Maar eh, die hebben wij niet voor niks weer gevraagd om bij ons te komen, want ze zijn gewoon heel goed, ze zijn professionele zangers, zakkeressen, die ook regelmatig in operettes en opera's optreden. En eh, het gewoon dit werk met z'n vieren, hartstikke leuk vinden om te doen. Vraag je tussendoor even, ja? omdat jij zegt van ja, ze zijn al vaker geweest, krijg je ook die feedback van, van, men, van bezoekers, die zeggen, goh, die waren Goed, die waren die, leuk. Die wil ik nog wel een keer horen. Ja, nou, de, ik moet zeggen. Wij hebben altijd een, een, een behoorlijke pauze in het geheel. En dan hoor je al de eerste reacties van mensen. Ja. Ja, de, ze weten dat je erbij hoort. Dat je het organiseert. En dan komen ze naar je toe. En, oh man, mooi hoor. En uh, dit en dat. Wilt nog wel een keertje horen? Ja, nou ja. We, okay, dat houdt het wel in als ze het mooi vinden natuurlijk. Hè, okay, het, sorry, maak uh, ik onderbrak je. Ja, nee, dat nou, maakt nou, dat, helemaal niet nou, uit. Nou, dat wil ik even dooronderbreken. Want ik, ik vind ook, het is ook hartstikke leuk als iedereen maar mooi, mooi moet <coughs> loopt te roepen, Ja, natuurlijk. maar is er ook wel eens iemand die zegt van nou ja, want dit... Uh... Nou ja, je hebt wel eens een keer een concert wat een beetje zwaar valt, ja? en dat is dan niet ieders smaak, maar dat, dat is toch logisch, ik bedoel, uh, kijk mijn uh, schoonhouwer waren altijd gek van operetten. Nou, ik, mijn voorkeur gaat meer uit naar de opera. Ja, ja, dus dat, dit, ja dat is, het is toch het een is heel en de keuze natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, dus, uh, en wij proberen dus met Classic Concert steeds uh, variatie te brengen. Voor elk wat wilst. Ja, uh, kijk, volgende maand, of drie weken... krijgen we weer het Heemsteeds Blaasorkest. Die zijn ook al eerder geweest. Ook uitstekend. En daarna krijgen we in juni een enkele pianist. Zo, zo hebben we steeds heel ja. verschillende optredens. Ja. Dat is trouwens ook een hele goede man. Die hebben we voor het eerst. Maar die heeft een programma op, uh, op Radio 4. Nou, dus niet niks natuurlijk. Nee. Ik heb cd's gemaakt. en Hij doet een programma wat door Paul Wit.. Pa, Witteman wordt uh, gepresenteerd. Ja. Nou, dat is ook niet niks. Want hij kan nee. zelf ook heel goed piano spelen. En dus hij, is, hij is in ieder geval beter. Ja. Ja. Ja. Dat is omgeweest. Dan gaan we voor de kwaliteit. Ja, ja toch? En, uh, nou, en dan hebben we voor het eerst uh, eigenlijk een zomerpauze... Hè, van twee maanden, juli en augustus. Omdat daar de bezoekersaantallen toch te ver achterbleven. En, uh, ja. en we natuurlijk minder subsidie ja. hebben. Nu, nu organiseren we tien concerten in een jaar. En dat was twaalf. Dus dan kan je de kosten ook een beetje spreiden. Ja, ja het moet betaalbaar blijven, hè? Ja, toch? Voor we verder gaan, jij had wat uh, en voordat dat in het water valt... je had wat muziek meegenomen. Ja, ja. Uh, ja. Wat, was er, is dat een voorbeeld van wat je gaat doen? Ja, over? ja, ja, want... De zanger die dit zingt, zometeen, die, die is er helaas niet meer. Nee. Uh, meneer Pavarotti, is een aantal jaren geleden overleden. Maar het is de hele bekende aria uh, 'Libiamo' uit uh, Traviata. Waar ook van... de Sopraan op mee zingt trouwens. Okay. Zal ik even een minuutje daarna. gaan? Ja, alleen het koor moet je wegdenken, want dat is er morgen niet bij. Oké. Okay. Sander, <laughs> kan niet... Ohi che quell'occhio alla core Tenor met, uh, met de Sopra ja. samen. Ja, dat is een heel beroemd uh, aria. Die wordt uh, morgen uitgevoerd. Ja, het is Onder zelfs uh, vandaag van toepassing, denk ik maar. Ja, ja, dan hoor je heel andere ja. liedjes. Ja, <lacht> ja misschien zitten er morgen wat mensen wat, wat duf in de kerk. <lacht> <lacht> <omdat> ze... <lacht> het ze <drinklief lacht> van, van toepassen. <lacht> ja, het, het voordeel van konings, Koningsdag is dat uh, mensen beginnen vroeg. En houden uh, daarom ook vroeg op. Ja, dat is wel. Het gaat nooit tot drie uur nachts denk ik. Nee, ja, maar dan. er zijn er die gisteravond laat geëindigd zijn, hoor. Ja, die pik het vandaag weer op, wil je ja, zo. GELACH ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, goed. Uh, dan uh, vandaag uh, Koningsdag met allerlei uh, liederen die meegezongen kunnen worden. Ja. Dit is de luistermuziek. Ja. Je gaat ja. zitten met een kussentje en uh, ja. je laat het op je afkomen. En je geniet ervan. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. ja. Um, maar ik wil ook nog even iets aankondigen eigenlijk. Dat is ja, wel, wel leuk om dat bij deze ja. gelegenheid te doen. Want vorig jaar waren we helaas gedwongen om geen grote productie te doen. Zoals wij dat noemen. In de, ja. Die doen we dan in de katholieke kerk. Omdat daar meer mensen in kunnen. Maar dit jaar hebben we weer een hartstikke mooi programma te bieden. Op uh, 30 november. In de katholieke kerk. Met een totaal Mozart programma. Met uh, een Kleine Nachtmuziek. Met een... Prachtig pianoconcert, nummer 20... En na de pauze de kreuningsmessen. En wie gaat dat. Uh... En dat doet weer de bij ons bekende dirigent Harry Brasser. Die vorige week nog de Matthäus Passion heeft gebracht. in de Philharmonie in Haarlem. Mm -hmm. En die voor ons altijd bemiddelt om een orkest te arrangeren. en de mm -hmm. solisten erbij te zoeken. Nou, dat is gelukt voor uh, 30 november. Dat was wel een verrassing. de 30 november, dan een, een ja. groot, grote productie ja. in, uh, ja. in de, ja. de Katholieke Kerk. We zijn blij dat we dat weer kunnen doen. Want vorig jaar was er ja, niks van onze gading. Ja, dat klinkt wat uh, in mineur. Maar we konden geen goed orkest en solisten bij elkaar krijgen... om een goed programma te brengen. Ja, je kan niet ja, elk, kan elk jaar, jaar de te staan hebben. Dat gaat ook vervelen. Zal ik je nog een, <lacht> sorry, zal ik je nog een nieuwtje vertellen? Nou. Die komen ook. <lacht> Die komen volgend jaar een kerstconcert geven. Oh ja, geweldig. 2015. Geweldig weer. 20 december. Ja, geweldig. Je bent al ruim uh, in het vooruitpunt. Ja, ja, ja. Maar moet ook, joh. Ja. want uh, ja, maar als je het... bekend zoals als staan, die worden ver van tevoren al vastgelegd. En als je te lang wacht, dan kan het niet eens dan meer. Want ze hebben natuurlijk niet elke dag een optreden. Het nee, dus nee, nee, nee, nee. zijn ook allemaal mensen die uh, nog hun werk hebben of gepensioneerd zijn, maar niet uh, drie keer in de week een concert kunnen ja, Maar wat, wat jij zegt, uh, uh, Mastrichterstaar heeft de naam, dus iedereen die ze wil hebben, die gaat nu al uh, bellen. Ja, ja precies. Van, ja, ja, dus vandaar dat ja. het wel verstandig is om uh, ja. Ja, ja, je voor moet groter, uit, denk, dingen vooruit te ja, denken. Ja. Ja. Ja. Het is ook dat doen we ook. Een beetje compliment voor jouw organisatie. Dank je richten Maar daar zal niet naar iedereen toe en alles nee. honoreren. Nee. Dus ik... het feit dat ze voor de derde keer ja, nu dan komen. Keer. Is we een compliment een, naar jullie. Ja, toe. we hebben Nou ja, dank je wel. Maar we hebben inderdaad een hele goede... Ja. relatie met de Maastrichters daar. We kunnen het goed met die mensen vinden. Ja. En uh, we zijn uh, na het vorige concert... wat ze gaven, zijn we ook... op een zeer mistige avond... op hun uitnodiging nog meegegaan... Uh, naar Sassenheim. Ja? Het motel van Van der Valk daar. Maar daar sliepen ze. Want een dag later moesten ze optreden... in de Tweede Kamer in Den Haag. Dus het had voor hun geen nut om naar Maastricht te rijden. Dus ze bleven daar slapen. En toen zijn we meegewezen. En dat was bar gezellig. Want binnen een half uur zaten ze natuurlijk zingen in de bovenkant. <lacht> ja, hoe anders Hoe anders, hoe anders ja. <lacht> ja. Maar op zich is dat uh, uh, toch wel een compliment voor jullie dat ze, dat ze komen, want uh, ze vinden waarschijnlijk in Zandvoort heel gezellig om in uh, de Mooie Kerk de, of in, uh, de, in de Mooie Kerk te spelen. Dus, ja, we ja, nou, ja, moeten wel een jaar wachten nog. Ja, oké, okay, maar dan heb je wat op de huid. Dan heb je ook kijk. Ja. Kijken. Ja. Eerst, eerst maar even het Mozart-programma ja. uit november. Eerst morgen nog even. Ja. Korte samenvatting. De kerk gaat open om half drie. Dat hadden we al niet gezegd. En om drie uur begint het. En dat kost uh, vijf euro entree. Nog steeds. Ja, we hebben geen inflatie nou, bij ons. Maar nee. we, we proberen dat vast te houden. Ja. Het was natuurlijk uh, jarenlang uh, geen entree. En nu 5 euro. Oh, ja, dan ga je niet na twee jaar opeens weer naar tien. Dat, is, dat nee. moeten we niet doen, vind ik. Maar jouw, uh, uh, jouw penningmeester, die heeft mij verklapt dat je ook vriend van het Classic concert kan worden. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, hoor. En dan krijg je ook korting op je jaarkaart, toch? Ja. Ja, een, een vriend betaalt 100 euro per jaar. En krijgt dan op een jaarkaart korting. Krijgt ook bij de grote productie bijvoorbeeld korting op zijn toegangsbewijs. En we hebben ook voor de mensen die dat een beetje bezwaarlijk vinden, zo'n 100 euro. Dan, uh, hebben we nog uh, donateurs. En die betalen 20 euro per jaar. Nou, ja. hè, en dan, als je daar zoiets mee in stand kunt houden. je houdt ervan. Dan zou ik zeggen... Word donateur voor die twee tientjes per jaar. Ja, want dat geeft toch het bestaan. We hebben een het, website. Ja. En daar staat op hoe je dat kan regelen. En, en kan al, ook in de kerk. Kom komen. anders naar de, ja, waar ik zeg, ja. naar de kerk ja. en ja. meld je Dat Kan ook. Spreek ja hoor. Spreek iemand aan van de organisatie. Zo is dat. Johan, ik uh, wens je heel veel plezier morgen met het mooie uh, concert. Dankjewel. En uh, we zien het volgende programma weer tegemoet. Dankjewel. Ja, over, over drie weken alweer. Dus. Ja. Oh, oh, in drie Goed. weken. Oké. Okay. Klein stukje muziek en dan doen wij... Dankjewel. En dan doen we de agenda of moet het gelijk... Oh, dat ja, moet het gelijk ja, zien. ja, we zitten niet ruim in de tijd. Dus... Goed. Ik woon net geen muziek, maar wel agenda. Oh, wel de agenda. En, uh, oh, dat is nogal. Die is nogal wat. Nou ja, van, we weten vandaag Koningsdag. Allerlei activiteiten die, die de plaats vinden. In ieder geval tot uh, twee uur vanmiddag de Vrijmarkt. Ja, en dan is dit in het hele dorp zijn er opblaasbare uh, attributen neergezet. Heb ik gezien. Dus daar kan je uh, van alles op gaan doen. En natuurlijk vanmiddag uh, bij Café Koper. Op het Kerkplein is ook weer muziek Extra en zang. Feast, ja, nou, waar we het net over hebben gehad mooi in de kerk, de protestantse kerk Nederland, in de, uh, op de Kerkplein, klassiek ja. concert... De American Sunday op het circuit, die uh, zal waarschijnlijk ook wel uh, zondag zijn. Want hier staat 27, maar dat klopt waarschijnlijk niet. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar dan zal die zondag zijn. Op het circuit is natuurlijk ook altijd van alles uh, te doen. Ja, als je achter Van weg gaat staan, dan zie je ze s morgens allemaal aankomen. Al die ja, Amerikaanse Ja, en horen. Ja, en, en horen. Ja, ja, mooi geluid. 28 april is er een workshop foamklei in het Kinderatelier aan Zee, Zeestraat 65... Tientje per kind, maar dan wordt er ook wat leuks gemaakt. In hetzelfde uh, atelier is er uh, schilderen, maar dan op de 29 e weer een tientje per kind. Ja, en dan uh, op 30 april, oude koninginnedag... Zo. Zit er een zit er beetje vast bij. Ja zit, ja, beetje, ja, ja, zit er nog een beetje in. Dan heeft de filmclub Simon van Kollem in het Circus Theater weer een voorstelling. En, uh, die begint om half negen. Mogelijk met de belbus te komen als je wilt. Maar ja. dan moet je wel bij pluspunt aanmelden. Ja, en ook uh, de 30 april het uh, stuk over Lotte. Het verhaal van Charlotte Pfeffer Caletta. Uh, in het museum heeft verband met uh, Anne Frank. daar ja. hebben we dit al over gehad. Uh, wel even aanmelden, want het kon wel eens heel erg druk worden. Ja, het is druk in dat kinderatelier, want op 1 mei is er alweer een activiteit. En dat is borduren voor moederdag en dat... Uh... Is ook in kinderatelier aan zee op de Zeestraat. En dat begint om uh, 11 uur. Ja, er is ook een activiteit in Café Koper op 1 mei. Daar kan je asperges komen eten. Hollandse. Hollandse asperges vanaf 5 uur. Ja, en op 2 mei uh, is er in Café Neuf weer jazz. De Jazzy Lounge. En dat begint om 9 uur s'avonds. Nou ja, op 2 mei uh, is dan ook de opening van uh, de tentoonstelling Anne Frank. Anne Frank in Zandvoort. Ja. Uh, prachtige foto's heb ik gezien in het boekje over Anne Frank... Ja, dat ziet er echt, ziet er goed echt heel goed uit. Ja. Dus uh, vanaf 2 mei is die uh, doorlopende expositie tot 21 december. Ja, en dan uh, april en mei is er sowieso een uh, foto-expositie bij Pluspunt in uh, Nieuw-Noord. Door uh, een, een foto-expositie van Jolanda Meijer. Ja, en dan nog een oproep. De caravaan uh, die hier voor het derde uh, jaar neerstrijkt. Zoek nog vrijwilligers. Als je wat wil doen wat met kunst te maken hebt, uh, kan je aanmelden. Info info uh, voor de vrijwilligers. Goed, dat was de agenda. Uh, rest ons nog, Ben, om uh, Hotel Hoogland uh, te danken voor de goede zorgen. Ja, Het uh, was weer goed om hier te zijn. En uh, we bedanken ook de redactie, Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Uh, ja, en uh, diezelfde Gert van Kuik uh, met, uh, als gastheer. Van de bedanken, koffieshop. Van de koffieshop, ja. Sander <laughs> en... Bedankt voor de regie en de... Uh, Techniek. Techniek? Ja. En uh, wij presenteerden Ben Zonneveld. En Dondergreber En wij zeggen: Dag hoor. Dag hoor.